7 Uur. Watermogemut met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen dan is afgesproken. Dat is een tegemoetkoming aan de vakbonden in de onderhandelingen over een pensioenakkoord. De bonden willen dat van de toekomstige stijging van de AOW-leeftijd door een hogere levensverwachting zes maanden worden afgehaald. De eis van de vakbonden zou 6 miljard euro per jaar kunnen kosten. Het is nog niet duidelijk hoe ver het kabinet de bonden tegemoet wil komen. Vanavond wordt er verder onderhandeld. De Britse premier May gaat door op de ingeslagen weg... zei ze op een persconferentie over de Brexit-deal die ze met de Europese Unie heeft gesloten. Een deel van haar eigen partij wil dat ze opstapt. Maar volgens mij zijn in dit akkoord de belangrijkste zaken... voor het Verenigd Koninkrijk goed geregeld. En doet de deal recht aan de Britse meerderheid... die in het referendum voor een brexit heeft gestemd. Tegenstanders van het akkoord zeggen dat de Britten... ook na de brexit te veel aan de Europese Unie verbonden blijven. De oplopende politieke spanningen in Groot-Brittannië... over de Brexit deal veroorzaken dalende koersen op de financiële markten. De Europese beurzen leveren rond een half procent in... en ook het Britse pond is fors in waarde gedaald. De politie heeft een enorme partij illegaal vuurwerk aangetroffen... in een loods in vijf huizen bij Haarlem. In totaal lag er 10.000 kilo. Die werd gevonden na een anonieme tip. Er zijn vier mensen uit Haarlem opgepakt. De politie doet op vier plaatsen huiszoeking... Het komt niet vaak voor dat er in één keer 10.000 kilo wordt gevonden. Heel vorig jaar werd er bijvoorbeeld in totaal zo'n 40.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Om het illegale vuurwerk uit vijf huizen weg te krijgen waren twee vrachtwagens nodig. Het weer nog, vanavond en vannacht is het helder... maar lokaal kan bij temperaturen rond het vriespunt wel wat mist ontstaan. Morgen is het opnieuw zondag, het wordt dan ongeveer 9 graden. Ook in het weekend is er veel zon. Dit was het NWS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Knopend Nieuwemeer. 7 kilometer vanaf knooppunt de Hoek. Maar de vertraging is maar 5 minuten. En ook nog 5 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Trust your heart And you see the light To the heart You must be to the heart It's with the heavens roll apart And baby shower you With mind love Open your heart Your heart can tell no lies And when you do to your heart I know it's gonna lead you Straight to me You know it's true Your heart wat er nou gebeuren. Nou, je hoort uh, uh, ene Piet, Piet, Piet, nog wat. Uh, dead or Alive was dat. Uh, maar goed, uh, we wachten eventjes uh, totdat uh, straks om half acht... het uh, een beetje van uh, losgaat daar ergens op het strand. Heeft alles te maken met de ondernemers Gala, De Zandvoorts ondernemer van het jaar wordt uh, gekozen in een aantal categorieën. Ik zit met die schuif en ik heb gewoon helemaal geen bedje eronder zitten. Dus ik uh, ben ook uh, beetje, <laughs> een beetje zomaar uh, de studio binnengekomen. Gezegd van nou uh, goed uh, jongens, uh, we gaan het uh, gewoon doen. Uh, maar goed, uh, dat is uh, niet helemaal voor de radio. Uh, wat, uh, wat, uh, wat ik altijd een beetje rond deze tijd doe is een beetje in het, uh, het freak gedeelte, maar dat, uh, dat, uh, dat gaan we nu uh, een beetje doen. Het is wel een beetje een live opname hoor van Madonna met uh, Dress You Up. may sound crazy what about a dinner date for two at my place you're rushing me but i think Die mensen die denken van hé hey, er komt vanavond 8 uur een, een een of andere alternatieve fm aan ja jammer dat gaat niet door want er is een een ondernemersavond die in teken staat van de gala van ondernemers in Zandvoort dan en daar wordt de ondernemer van het jaar gekozen. Dus dat gaat er gebeuren. Ik zit in blijde afwachting van wat er nu allemaal op het strand allemaal gaat plaatsvinden. Want daar krijg ik als het goed is een melding. En als die melding komt, dan hou ik mijn snater dicht. Want dan wordt het overgenomen. Om half acht zouden ze dat gaan doen. Dus ik zit nu gewoon met mijn handen over elkaar te wachten... over wat er, wat er gaat gebeuren daar vanuit... Nou, wat is het? Strandpolvioen? Strandpolvioen. De haven van Zandvoort, als ik het uh, wel heb. Ja. Dus dat... Wat zeg je? Welke, welk standpaviljoen is het? Negen. negen. Oh negen. Uh, dat, dat is de haven van Zandvoort, uh, naar mijn idee. Dat, uh, dat weet ik bijna wel zeker. Goed, uh, dit, dit is dus... Uh, ja, kijk, dat bericht had ik dus ook willen plaatsen. <laughs> dat is fijn. Uh, totdat ik op een gegeven moment uh, met allerlei uh, dingen word geconfronteerd... Uh, waarvan ik denk, hé, hey, dat uh, had ik uh, beter kunnen weten. Goed, eh... Um, ik zit maar te wachten op uh, live de uitreiking van de ondernemerschala 2018. Ja, dat was, dat was live. Maar uh, nu uh, zie ik uh, alleen maar een testbeeld. Uh, het, uh, degene die dat, uh, die dat wil gaan doen, uh, hè, die, die zit op het strand. En de broer, dus uh, dat is een andere exemplaar, dat staat naast mij. <lacht> dus, dus ja, uh, dus, uh, en, uh, die, die weet iets meer uh, van hoe dat wel werkt op, uh, op de sociale media en uh, live gaan. Nou ja, voorlopig uh, merk ik nog helemaal niks. Terwijl het inmiddels al half acht is. Dus, uh, dus ja, uh, uh, jij, jij bent een soort sidekick uh, bij, uh, bij de Eurobreakdown, toch? Uh, ja, dat klopt. Ja. Patrick van ja. Buringen. Ja, um, want je broer, die, die had het lumineuze idee. Ah, dan gaan we lekker live uh, via, via uh, Facebook. Ja, uh, weet ik. Maar um, hoe uh, zit het nou zo dat ik. Uh, moet ik dan de CFM-pagina? Moet, uh, moet ik dat dan doen? Want ja, ik ben een. Uh, maar. Uh, uh, nou, ik zit op de CFM-pagina, dus, dus ik begrijp niet wat er, wat er nu, wat er nu uh, gaat gebeuren. En ik moet, moet, moet, moet toch in verbinding staan met, uh, met een aantal mensen daar op het strand... die dus nu allerlei knopjes aan het uitproberen zijn. Ja, we willen live, live via de Facebook en uh, noem maar op. Terwijl ik alleen maar zit te wachten van, uh, nou ja... Er moet, toch, er moet nu toch iets gaan gebeuren. Er moet ergens een, iemand die moet een knopje om gaan zetten. En dan moet er, wat, moet er wat gaan gebeuren. Ga ik nu een half uur lang dit, dit, dit kostbare medium opvullen... met hoe wij live gaan op, op Facebook? Want dat is... Ja, want. Die schuif die moet, die moet open hier. Ik zal even kort uitleggen. Wij hebben dus een beeldscherm. Daar staat een computer op aangeschakeld. Ik heb nu mijn Facebook openstaan. ben ook een van de mensen die, die het verhaal van ZFM Zandvoort mag beheren. Dus, dus ja, ik zit te wachten totdat er iets gaat gebeuren. En ik heb tegelijkertijd die schuif open. Dus, dus ja, het geluid moet ergens vandaan komen vanaf het strand. En nog gebeurt er niks. Dus... Ja. Ze zijn. Oh, oh ja, kijk. Nou ah, ja, goed, ja. Het, uh, blijf jij even lekker hier, Patrick. Dan, oh. dan, dan, dan, dan heb ik tenminste nog een beetje moeder willen support in de studio. Goed, dus ik uh, ga kijken of wat ik wat ik even, Nou, hebben we dan nog iets? Ah, ik, ik, weet je wat ik, ik. Ik heb hier nog een het programma van De Goedmorgen antwoord dat even ter opvulling van uh, nu uh, de nodige mensen... die daar uh, met zweet op hun voorhoofd uh, staan... om uh, maar live uh, te kunnen gaan op uh, Facebook. Um, ja, Zaterdag is er weer een Goedemorgenzantwoord tussen tien en twaalf. Uh, de, de vraag is, komen ze uit Hotel Hoogland? De laatste twee keer was dat niet het geval uh, geweest. Uh, om tien over zal Peter Tromp uh, wat gaan vertellen... van een classic concert uh, met het Symfonieorkest in Haarlem. Want die gaan daar spelen. Uh, voor de classic concerts. Uh, vijf voor half elf. Kijk, kijk ja, daar zat ik op te wachten. Dat, uh, dat gaan we nu doen. Uh, vijf voor half acht uh, was het uh, verhaal van... Uh, nou, wat was het? Uh, dat was uh, Richard Buithek die, uh, die komt. Um, wat er nog meer uh, gaat komen is onder andere een terugblik op deze, deze avond. Die vanavond uh, gaat plaatsvinden in... Uh, in, Zandvoort, in de haven van Zandvoort... wat betreft het ondernemersgala. Dus dat, uh, dat is dan uh, ook nog uh, het uh, geval. Uh, wat heb ik dan nog meer? Want ik heb nog meer. Um, dan moet ik weer even bij het bericht uh, komen. Dat is uh, ja, Radna Koenraad. Puur voetreflex... De winnaars van het ondernemerschap, ik, ik zei het al. En uh, dan hebben we Noortje Olym van het museum Podium met de Beatspofzingers. Bart Subrink. Uh, moet ik zeggen, die komt ook langs. Nu ga ik eens even kijken of er wat, uh, wat gebeurt. Uh, ik zie alleen ja uh, dat één iemand die heeft het, uh, heeft het uh, bericht uh, lopen delen. Dus, uh, dat, uh, ja, dus ik moet nu even dit doen. En dan gebeurt er niks. Nou, Gaat, ga ik het nog doen? Dan gebeurt er weer niks. Um, uh, dat dat uh, Ja, <lacht> ik ben helemaal weer van mijn apropos af. Uh, mensen thuis die denken, van, wat, wat, wat ben je nou allemaal aan het doen, Jaap Koper? Nou, ik ben alleen maar aan het afwachten of Roy van Buringen... straks uh, gewoon via de sociale mediakanalen uh, het zover voor elkaar krijgt... dat hij uh, live gaat. Ja. Nou, het, uh, ontvang een melding wanneer CfM Zandvoort uh, weer live gaat. Rob Harms doet in ieder geval mee... Nou, dan krijg ik dat dat, dat, dat, dat. dat is dan leuk. Die, die zit dus nu te kijken naar iets wat er niet gebeurt. Die hoort nu alleen mij. Dus dat, dat vind ik altijd heel fijn. Nou, Rob, ga even lekker. Uh, dan staat er: heb je je vrienden aan wie je, je video wil laten zien? Deel de video met hem zodra dat uh, zodat ze dat ook de video kunnen bekijken. Ja, dat wil ik wel. Maar ze zijn nog bezig. Dus, uh, dus nu denkt Rob Harms: jee, wat kan die koper doen? Nou ja, dat, dat, uh, dat heb ik mijn hele leven al uh, gedaan. Dus... Goed, eh, ik, ik, ik, ik, de, de, de, ik, ik probeer een voorstelling te maken... hoe ik dat dan bij de haven van Zandvoort op dit moment uh, aan, uh, ja, eraan toegaat. ZFM um, Zandvoort, ZFM Zandvoort moet ik eigenlijk zeggen tegenwoordig... Hè, want het, uh, het is uh, veranderd. ZFM um, Zandvoort is nu live. Ja, Nu aan het kijken is er één, dat uh, weet ik. Die zit ook uh, naar dit, uh, naar dit uh, medium te luisteren. Dus die hoort nu mij, maar niet Ziet nog niks. Hoort ook niet het geluid van, uh, vanuit de haven van Zandvoort. Ik weet dat er twee mensen nu uh, bezig zijn. Dat zijn Roy van Buringen en Maurice Mulder. ben benieuwd. Uh, het is inmiddels zes minuten over half acht. En uh, als we mensen zich afvragen waarom uh, zit hier een presentator voor ZFM Zandvoort... Uh, wat aan elkaar te praten. Dat heeft alles te maken omdat we iets, uh, iets uh, proberen, uitproberen met een, uh, met een stream... En die stream gaat via Facebook. Dus dat uh, is de reden waarom. En we wachten dus eigenlijk op, uh, op het moment... Dat, uh, dat er ook daadwerkelijk iets uh, gaat gebeuren. We hebben nog 25 minuten, vrienden. En dan om 8 uur gaan we uh, gewoon ook uh, gewoon eventjes hier in Zandvoort... Uh, vanuit de, de studio het een en ander plaatsvinden... En daarna, dan zal het waarschijnlijk zo zijn... dat vanaf, nou wat zal het zijn, half negen? Kijk ik even naar links, dan, dan, dan, gaan, dan gaan de mensen al daar... op de locatie het, het een en ander doen. En dan hou ik mijn snavel dicht. En dan ben ik er alleen maar voor, ja... voor dat het, dat het goed gaat. Nou, ik zie iemand, die is nu net aan het kijken... maar die kijkt eigenlijk alleen maar net wat ik ook zie. Niks. Gewoon helemaal niks. Ik ga even kijken of ik hem op play. En dan gebeurt er niks. Nee hoor, dan gebeurt er gebeurt helemaal niks. Uh, <laughs> ja, drie minuten geleden zijn ze live gegaan. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga nog eventjes. Uh, Iets, iets draaien, want ik, uh, ik, ik, ga dit niet, ik ga dit dus niet uh, trekken, dit, uh, dit hele verhaal. Eh, want anders dan weet ik het uh, wel. Dan uh, gaat het nog, uh, nog uren duren voordat er iets uh, gaat gebeuren. Uh, maar ik uh, denk dat ik dit wel. Uh, zo, uh, er komt even een beetje reclame door. Want dat is uh, weer van het uh, gezellige medium YouTube. Daar pak je, je dan wat af. En dan zegt hij: Video wordt afgespeeld na deze advertentie. Uh, ben ik dan zo ver of doet hij dan nog 5 seconden en dan zeg ik, uh, ja, dit vind ik eigenlijk wel een leuke, een leuke ook heel toepasselijk ook eerlijk gezegd even toch even lekker zo nou, ik denk het wel toch even zo. beste club in tijden diep in het glasje kijken grenzen overschrijden Laat ze naar ons kijken, laat ze lekker zeiken. voor iets te bereiken, zo. Tot even lekker zo. doe het lekker lekker zo lekker zo lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. lekker, lekker, lekker, lekker. lekker zo Lekker zaal. Lop je stap te lullen. Toch even lekker zaal. Wat zit je nou te lullen? Toch even lekker zaal. Laat ze lekker lullen. Toch even lekker zaal. Beste club in tijd. Diep in het glasje kijken. Grenzen overschrijden. Ik, ik, zie, ik zie wel iets met bewegende beelden, maar daar nou moet ik ook nog het geluid uh, hopelijk uh, meekrijgen. Gelukkig zo? Ja. Oh, het gaat nog even door. Dat was uh, Danny de Munk, uh, dit uh, ter ondersteuning uh, van mij. Want uh, ik ga natuurlijk niet acht minuten achter elkaar zitten kletsen van, uh, van jongens... Uh of er een live verbinding tot stand is gekomen via de sociale media. Het is wel leuk, uh, leuk bedacht. Uh, ik, een duimpje gaat er in ieder geval omhoog. Uh, dat is uh, van degene die, uh, die uh, mee zit te kijken. Uh, ik zit nu ook mee te kijken. Dus voor de mensen thuis uh, die uh, nu mijn stem via de radio horen. Ik zit dus nu op Facebook. Ik zie Mike Belay. Dat, dat is al uh, bekende van Patrick. Die, uh, <lacht> die, uh, uh, doe jij ook even lekker gezellig mee. Uh, want dan, uh, dan hoef ik het niet alleen op uh, te ja, knappen. Ja. ja. Uh, je bent toch sidekick, dus... Sidekick uh, van Mike, hè? Ja, dat dacht ik al. Dus, uh, nou ja, goed, noem je mijn sidekick eventjes. Voor eventjes. Ja, gaat. voor eventjes. Maar, um, um, ja, ik, ik, ik zie, ik zie, zie jij hetzelfde wat ik zie, of ik niet? Zie, ik zie niks. Ja, maar het zijn al alleen bewegende beelden. Dus, uh, maar goed, het geluid heb ik nog in ieder geval niet. Is het een aparte schuif? Nou, wat ik denk, um, er is hier iets uh, wel gebeurd. Um, in de zin van uh, dat, uh, dat ik hier. Dat het geluid uh, van, van uh, de meldingen. Oh, heb je, heb je nu geluid? Oh. Uh, nou ja, goed. Ik, ik, zie, ik zie Patrick, die komt nu uh, naar mij toe lopen. Nou, wat ga je doen, Patrick? Wat, wat, wat, wat, wat. wat, wat, wat? Ja. Um, moet ik iets uh, aanzetten? Of uh, staat hij. Uh, staat nou, hij staat gewoon open. Dus, uh, dus ja. Ja, hè? Ja, want als ik uh, gewoon het geluid ook van, uh, van dat... dan moet ik ook het geluid daarvan uh, van krijgen. Ja, meestal wel, ja. Ja, dat lijkt dus, mij uh, ook dus. Um, uh, nou, hij heeft weer het bericht... Jouw broer heeft weer het bericht gedeeld. Goed, uh. Heel goed. En Dolly kijkt mee. Dolly kijkt ook mee. Uh, Astrid van der Veld doet mee. Nou, uh, Thomas de Jong kijkt mee. Willem Bruist kijkt mee. Ik kijk mee. Rob Harms kijkt mee. Korten? Luistert mee. Wie? Bruist ook mee. Ja, ja. ja dat, dat heeft natuurlijk te maken met, met de zee. hè Want de haven van Zandvoort ligt aan zee. Ja, zo is het. Dus uh, um, uh, ja, uh, heb, je, heb jij iets eigenlijk meegekregen van het uh, ondernemerschaal? Heb jij eigenlijk zelf ook gestemd? Want nu ik je er heb toch een, bent, dan kan ja. ik het ook even vragen. Kijk, daar ben je sidekick voor natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Ik heb zeker gestemd. Uh, niet eigenlijk maar op één ondernemer. Eén ondernemer? Ja, ja, ja. Ga je niet verklappen welke natuurlijk, hè? Nee? Nee. Maar wil, ik, ik, wil wil ook gestimd, ja, ik heb ook gestemd hoor. Ja? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ga je ja, ook ja, niet of, vertellen? Nee, ga nee. ik ook niet doen. nee, dus, uh, nee. Maar degene, degene, degene die, die, die genomineerd is, die weet het. Dus, uh, want ik heb in zijn zaak uh, gegeten. Dus uh, ja. dan, dan verklap ik al wat. Dan verklap ik al wat. Ja, ik heb er ook gegeten, maar niet daar dan denk ik. <laughs> en zo worden er hele cryptische omschrijvingen gegeven. Um, uh, categorieën zijn retail, horeca en overig. Dat ja, zijn ze, geloof ik. Voor mij wel, ja. ja even uit mijn hoofd. Uh, wie de genomineerden zijn, heb ik ook niet 1, 2, 3 bij de hand. Want, nee, uh, ik niet uit mijn hoofd. Ook. De Zandvoortse krant is niet bezorgd. En anders had ik hier de Zandvoortse krant wel uh, erbij uh, bij gepakt. Uh, hoewel, we kunnen altijd even kijken op, uh, op het uh, fameuze Google... of uh, daar iets, uh, iets op uh, te vinden is. Denk het wel, want uh, dat is het ondernemerschalen van Zandvoort. Want daar, uh, daar hebben we het over. Um, de, de, de, ja, het is een beetje ook uh, bedoeld om... Ondernemers in ieder geval in het uh, zonnetje te zetten. Dat, dat, dat sowieso. En dat mag ook wel. Kijk, ja, we nou hoor ik, hoor ik geluid. Kijk, Schala, kijk, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja nou, ik, ik hou mijn mond even. Live op Facebook en nog uh, op heel veel andere media natuurlijk ook op de radio en zo. Vandaag allemaal te volgen. Vanaf half negen vindt het hier uh, plaats het grote evenement. En uh, zometeen op uh, 106.9 FM is het allemaal te beluisteren. Wat er allemaal gebeurt tijdens de ondernemerschala 2018. De genomineerden zijn voor Horeca, de drie aapjes, Felixenia en het wapen van Zandvoort. Voor Retail, Air Force, Van Vessum en Tutti Frutti. ...en als overige autobedrijf Zandvoort, Spider Rental en de Academie, de dansschool in Zandvoort Noord. In ieder geval heel veel genomineerden en vandaag gaan we die natuurlijk allemaal spreken... ...en we zullen aan het einde van de avond zien wie ondernemer van het jaar 2018 is. We gaan even een kijkje nemen wie wij voor de camera kunnen krijgen. Loop gezellig mee. Ik zag al autobedrijf Zandvoort binnenlopen, dus we gaan even kijken waar, waar hun zijn. In ieder geval, het wordt al aardig druk... Even kijken, ik zag ze net binnenkomen en zijn we ze weer kwijt. Zo gaat het hier natuurlijk, want het is hartstikke, hartstikke druk. In ieder geval, zo ziet het podium eruit. Vandaag komen hier alle ondernemers te zitten. Kijk maar, Thomas achter de camera. Het wordt een hele gezellige boel. En uh, ja, verder uh, wordt het natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt door allemaal uh, sponsors uh, dit evenement. Door de gemeente Zandvoort, Holland Casino, Rabobank, de HEMA, de Invo Innovatiefonds, Centerparks, de haven van Zandvoort, Plassant, KMG. En uh, natuurlijk uh, Zandvoort Promotion, Zandvoortse Courant en nog uh, vele anderen. We laten ze natuurlijk even zien. Nou ja, er staat een heel beeld Zo, en van. We gaan even kijken of er nog genomineerden tegenkomen tussen de mensen. Het wordt al aardig druk, zoals u ziet. Zo. Robin Witte, goedenavond. goedenavond. Gefeliciteerd met je nominatie. Dank je. Beetje, beetje trots? Ja, enorm trots. Super. Wat heeft het geleid dat jullie genomineerd zijn? Ik denk klanttevredenheid, mensen die blij zijn met ons, het bestaan van 41 jaar van een autobedrijf, ja, super. Heeft het de duurzaamheid thema er ook nu dit jaar een beetje mee te maken? Zeker weten, we zijn uh, inmiddels bij 36 zonnepanelen op dak liggen, uh, isolatie tussen de plafonds geplaatst, andere beglazing genomen, allemaal ja, om het milieu te sparen uh, en ja, om, om warmte en energie te sparen. Wat uh, gaan jullie doen als, uh, als jullie toch... Uh... Aan het einde van de avond horen krijgen, jullie zijn ondernemer van het jaar. Ja, daar word ik helemaal gebleven natuurlijk. Dat, uh, ja, er nog niet over nagedacht. Is jullie tafel vol daar? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen nog even langskomt, gezellig. Ik wens je heel veel succes. En uh, ja, wie weet spreken we elkaar aan, de, aan het einde van de avond. Dat zal ongetwijfeld lukken. Hartstikke goed, man. Top, fijne avond en bedankt voor uh, alle inzet. bedrijfsstand voor dames en heren. We gaan even verder kijken tussen de mensen want er is natuurlijk heel veel meer en um en, en wat ook leuk is trouwens, de pitches. Hè? El, de, de afgelopen, tij, afgelopen jaren mochten mensen, mensen pitchen op het podium. En dat kon een organisatie zijn, maar het kon ook een bedrijf zijn die een nieuw product aan de man wilde brengen. En dit jaar wordt dat ook weer teruggebracht. En uh, onze eigen Mike Boulay doet aan mee. Die heeft een pitch uh, voor CFM uh, voorbereid. Uh, wat staat er in je pitch? Wat staat er in mijn pitch? Ja, onder andere wat, wat CFM is, wat we doen. Uh, en het nieuwe idee dat we willen uitdragen naar buiten toe. En uh, ja, Ik ga nog niet al te veel vertellen, maar ZFM vindt dat uh, onder andere de ondernemers gewoon ook een podium verdienen en dat, ja, dat gaan we de komende jaren ook waarmaken. Dus dat is wat, wat er ongeveer naar voren gaat komen. <laughs> ik wens je succes na die één minuut of twee minuten. Ja, ik, ik mag het hopen, we gaan het meemaken. <laughs> succes uh, Mike. Ah, Zo, ik, ik zit, uh, zoals ik al zei, aardig druk aan het worden en het wordt, natuurlijk alleen maar, uh, het wordt alleen maar drukker. Ik maak de camera een beetje moeilijk, hè? een beetje de kleine paadjes. Heeft jouw broer Kijk, nou tegenwoordig een, Wacht even, daar zie je Maike Koper een, een, oor, een de, oorbelletje daar. in een een oorknopje. Uh, in. Even op de foto. Ja, en zij is een is van de juryleden. Dus ik ga heel veel wachten op Maaike Koper. Tot ze even tijd heeft, misschien. Maaike. Ja, wij kijken ook mee hoor, de avond. We zijn uh, live op de CFM app. Uh, ja, Aan de ja. vraag: jij zit in de jury. Ja. En waar heeft de jury uh, dit jaar. Uh, allemaal opgelet uh, tijdens deze ondernemersgala. Oh, dan neem je alvast een voorproefje op wat ik straks uh, ga doen. Hé hey Maries, wat ik straks ga doen, ik, uh, dat mag ik pas straks vertellen. Zal ik het nu stiekem uh, alvast... Uh... Een tipje? Uh, ik ga niets vertellen over wie er gewonnen heeft, maar de jury, uh, de jury uh, heeft de nobele taak om van de groepswinnaars, dat zijn er dus drie uit de sector retail, horeca en overige, om daar uh, de overalwinnaar... Uh, aan te wijzen. We zijn met z'n vijven en we hebben een aantal criteria en daar letten we vooral op het ondernemerschap natuurlijk. Hè. Want je begrijpt het zijn alle drie uh, de groepswinnaars al. Dus er is al heel veel op gestemd. Dus ze zijn um, al de top in hun uh, categorie. En dan vervolgens kijken wij naar, uh, weer naar die gastgerichtheid of die klantgerichtheid. Maar dat doen de stemmers dus eigenlijk al. We kijken naar uh, wat zij uh, bijdragen aan Zandvoort, de exposure voor Zandvoort. En we kijken naar uh, of ze misschien op het gebied van samenwerking en collegialiteit bijzondere inspanningen doen. Het gaat altijd om dat kleine stukje meer. En het uh, thema van dit jaar is duurzame economie. Dus wij hadden ook als extra criterium dit jaar om, om te letten op uh, duurzaamheid. Nou, en dat uh, ik kan je vertellen, het was niet makkelijk. Maar we zijn eruit gekomen. zijn er veel stemmen binnengekomen. Ja, over de stemmen zelf, dat, dat, dat, dat mag ik helaas, dat, gaat, dat wordt straks allemaal bekendgemaakt, dus dat mag ik nog niet. Maar het is ontzettend leuk om te zien hoeveel mensen de moeite nemen om zo'n briefje in te vullen en om te stemmen. Ja, dat is echt, uh, en ik weet uit ervaring, uh, niet, uh, niet van deze prijs, maar uh, wij hebben ook wel eens ergens aan meegedaan met ons café ooit. De erkenning die je krijgt, ook van je collega's en van je gasten, dat is echt ontzettend leuk. Ja. Bedankt voor je tijd en heel veel plezier vanavond. Dankjewel, dat gaat lukken. Jullie ook hè? Yes. Maaike Koper, een van de juryleden. Nou, je hoort dat ze hebben best wel een taak aangehad om uh, deze prijs toch uh, ja, groot te maken. En in ieder geval uh, al die stemmen te tellen en te, alles naast elkaar te leggen. En uh, we zullen het allemaal gaan zien uh, tijdens deze avond. zometeen ook live te horen op CFM, op 106.9 FM. Daar uh, kan u uh, alles, uh, alles uh, op... Uh, op horen zometeen om half negen. als het evenement zelf begint. en alle prijzen bekend worden gemaakt. Ondertussen staan we hier bij. Uh, ja, toch het Rode Loper-moment. Eigenlijk zo kan je het zien. Op de Rode Loper worden toch foto's gemaakt. Van familie Smits dit keer. We gaan even verder. <laughs> maar. Uh, naar de, naar de, uh, we gaan even kijken of we meer mensen kunnen zien. vinden. Ja, Roy gaat weer op het zoek. Is, uh, Heel druk aan het worden, dus het wordt allemaal een beetje moeilijker om de mensen te ja. zien. Maar uh, dat komt allemaal goed. Wordt een gezellige bedoeling, zie ik dat, alweer. Dat lijkt, mij, dat lijkt mij ook. Maar uh, uh, Roy hoort ons niet, nou, maar wij zien kijken. Roy wel, dus dat is wel leuk. Dat lijkt <laughs> mij ook. Uh, zo. Daar is Ben Zonneveld, geloof ik, is ook hij. Ook een van de juryleden. Als ik het goed heb... <laughs> En uh, we gaan even kijken over tijd. Op dit moment uh, zitten we even te, te gluren. Zo, we zijn live. Zoals je ziet is het hartstikke druk. Het wordt steeds drukker en uh, hoe meer, hoe later het wordt, hoe drukker. Het wordt nu dus de netwerkborrel op dit moment uh, begonnen en uh, dat is altijd wel even gezellig om te netwerken natuurlijk. Dus iedereen is diep in, uh, diep in gesprek, maar uh, dat uh, komt uh, helemaal goed. We gaan even kijken of meneer, uh, meneer Bluissen even tijd heeft. Hij heeft geen tijd. Zo. Sorry, Bram, mag ik jou verstoren? Hoi, Bram. Bram Molenaar van Ahoy. Ja, ondernemerschalen 2018. Wie denk jij die er gaan winnen? Ik heb geen idee, want eerlijk gezegd ben ik hier op de Bonnefoy. Ik, uh, ja, ik, ik laat hem afkomen vanavond. Altijd een uh, mooi evenement, het wordt steeds drukker, hè? want het is uitgebreid. Wat vind je ervan? Uh, dit is mijn eerste keer dat ik hier ben. Normaal zit ik in het buitenland, dan ben ik op vakantie na een mooi uh, strandseizoen. Het is voor mij de eerste keer, dus ik ga het zien. Bedankt voor je korte antwoord. We gaan even verder uh, kijken. Roy is uh, weer op zoek. Hij had net uh, Bram en Mollenaar uh, te pakken. Uh, hij, uh, Zo. Het is net een, uh, hoe noemen we dat, een soort roofdier die op, ja. op, op zijn prooi af uh, gaat. Hè? Hij is op jacht naar uh, de slachtoffers om 40, 40. mee te praten. Hoi, <laughs> hoi. Het is uh, weer zover. Ja, is <laughs> maar vandaag de grote dag natuurlijk. Ja, spannend hè. Um, hoe, hebben het, hoe hebben jullie het afgelopen tijd beleefd? Nou, heel leuk. Echt heel leuk. In de winkel ook alleen maar positieve berichten. En het is superleuk. Waren jullie al eerder op dit evenement geweest? Nee, nog nooit. Nee, ik in ieder geval niet. En hoe vinden jullie de aankleding? Ja, het is echt heel mooi gedaan. Echt zeker weten. Wat denken van jullie van jullie kansen? Geen idee. We moeten het wel opnemen tegen een van de grote. Dus, maar dit is al leuk. Maar zijn jullie niet ook al een van de grote? Nou, we hopen het. Het zal blijken vanavond. Ik denk dat alle genomineerden vandaag bij de Grote hoorden. want anders ben je niet genomineerd. Zo uh, so is het. Dat is, is waar. Ik wens jullie een hele fijne avond en ik hoop jullie aan het einde van vanavond weer terug te zien. Wie weet met dat mooie, mooie beeld in jullie handen. Proost. De dames van Tutti Frutti. Ik was er uh, toevallig uh, twee weken geleden geweest in de, in de radio-uitzending. Uh, en... Uh, ja, het was een heel leuk interview bij hun uh, in de zaak en het was uh, live bij CFM lunch te, lunch te horen. Dus het uh, was heel erg leuk. Dus, uh, ondertussen gaan we even verder kijken naar andere genomineerden. Zo. Ben mag ik Altijd. Ik sta je naast Ben van vlugmode, ook ooit genomineerd. Hoe voelde dat toen? Geweldig. Heb, heb je er toch ook uh, later uh, wat meer op teruggehoord uh, dat je genomineerd was, heeft dat wat opgeleverd? Uh, ja, een hoop nieuwe klanten, een hoop waardering van de bevolking. Dus eigenlijk kan je wel stellen als je genomineerd bent, dan brengt het toch wat meer positiviteit in je zaak? Ja, voor de klanten en voor jezelf, dat je, het goed, dat je goed bezig bent. Nou, dat ben je zeker. Altijd de herkenningspunten en de poppen voor de deur. En uh, dat er wordt tot ver uh, foto's van gemaakt. Zelfs in Mexico zag ik ze voorbij komen. Dus helemaal leuk. In ieder geval uh, leuk dat je er weer bent en geniet van je avond. Heel leuk, bedankt. Ik ben van vlugmode. Hey. Kijk, hier is onze grote vriend van Filixenia. genomineerd, gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Wat, uh, wat, wat, heb jij de afgelopen tijd aan gedaan om jouw stemmen binnen te halen? Minder mogelijk. Zo min mogelijk. Gewoon gezegd, je bent genomineerd en dat, dat was... heb ik wel bekendgemaakt uh, via de Facebook en uh, meer niet. Omdat uh, ik vind zelf dat de mensen komen bij ons voor de gastvrij en lekker eten en uh, niet uh, om blijven stemmen. Dat is wel een grote organisatie. En we zijn heel blij mee, omdat de mensen ons genomineerd om hier te zijn. Maar wij blijven low profile. En... Oké, okay, nou, wij genieten van die avond. En sowieso, ik vind zelf dat we zijn allemaal winnaars. Omdat als ik de lijst kijk wie erbij is, ik zie alleen maar ondernemers met passie. En uh, ja, ik vind gewoon dat moet alle drie van de lijst zeg maar, vanavond de winnaar zijn. Stel, je bent de winnaar. Gaat er vanavond met borden gegooid worden? Denk ik wel. We moeten er dan wel mee live, denk ik. We gaan weer even verder kijken. Dankjewel en een hele fijne avond. En toi, toi, toi. Dat was Philoxenia, een van de genomineerden. Tijdens deze ondernemerschale. Ik loop hier een beetje vast, zie je dat? We gaan hierheen. Hoi, hoi. Zo. So. We staan hier... Uh... Sorry, mogen we jou storen? We staan live op de CFM-app. Brigitte, gefeliciteerd met je nominatie. Dat hebben we natuurlijk live al gedaan in de studio. Wat heeft ertoe geleid dat je genomineerd bent met het Wapen van Zandvoort? Nou, ik heb werkelijk geen idee, maar daar hebben we mijn gasten voor gekozen. Dus ik ben uh, ontzettend dankbaar. Maar er moet toch wel in die vijf jaar tijd dat jij open bent weer, want het was natuurlijk helemaal dicht, er moet toch iets gebeurd zijn. Ja, er is genoeg gebeurd. We ondernemen een heleboel om aan de gang te blijven daar. En het is toch best wel een prestatie om de loopteuren in te krijgen. Dus dat zal er wel aan bijgedragen hebben, denk ik. Kijk, je vertelde in de uitzending: ik was op vakantie toen ik uh, te horen kreeg dat ik genomineerd was. En daarna gaat er toch een rollencoaster beginnen. Want je moet stemmen binnenhalen. Hoe heb je dat gedaan? Nou, uh, ik heb een uh, adresboek gehad en uh, al mijn